<laughs> Hi, Maria. We left some shirts on the couch. If you have time to iron them, it would be great. We can pay you extra for your extra time. Have a nice day, Mark and Simone. Oh I can do it. I need the bucket the towel all purpose cleaner and a towel Tot nog 250 euro. In mijn kledingkast. In het zakje van mijn dikke wintertrui. Die met dat rendier, Waar ik het geld had verstopt wat ik over heb. Voor mijn feestwinkel. Samen met mijn zus ga ik een feestwinkel beginnen. Ze werkt nu in Qatar. Maar als zij teruggaat en ik ben terug. Dan zetten we samen een winkel op. Voor feesten en partijen. Eerst denk ik, ik vergis me vast, het is uit het trui gegleden. Nou, eerst dacht ik, het is de huisbaas, die Nigeriaan. Maar zijn ogen staan te eerlijk. En de andere huurders hebben geen sleutel van onze kamer. Dus, het moest mijn eigen Angelo wel zijn. Ja, dat gokken, in het begin deed hij het alleen maar af en toe. Maar nu zit hij elke dag in zo'n gokhal op de oude binnenweg. Op zo'n hoge kruk, achter een gokmachine. Het is net of ik een marathon loop en hij hangt met zijn hele gewicht aan mijn t-shirt. Begrijp je? Hoe hard ik ook probeer te rennen, ik kom niet vooruit. Voor mij is een houvast dat we een gezin zijn. Ons gezin. Angelo was altijd een goede vader voor Julian. Hij las hem voor, leerde hem zwemmen, had een spaarpotje voor hem... Hij moet zichzelf weer terugvinden. Hij moet weer geld sturen voor Julians school. Voor een uh, nieuw uniform voor scouting. Gisteren heeft Julian op Skype de folder laten zien van het nieuwe uniform. Die 250 euro die moet ik nu dubbel verdienen. Voor de huur van de vorige en van de volgende maand... En ik zit in de zenuwen omdat ik niet weet of ik het verjaardagscadeau op tijd kan bestellen voor Julian. Hij wordt 15 En voor mij krijgt hij een elektronisch orgel. Hij speelt gospel. Heel braaf. Nu heeft hij een klein speelgoedorgel, geleend van de buren. Dan zit hij zo geconcentreerd op te spelen. Met dat grote lijf van hem op dat kleine orgeltje. Ik wil Angelo erop aanspreken dat hij meer moet werken, maar ik kan geen ruzie met hem maken, omdat hij dan heel hoog en hard gaat praten. Als ik kritiek heb, dan wordt zijn stem heel fel en schel. En dan horen de buren het, en dat moet niet. Dat heeft de Nigeriaan vanaf het begin gezegd. 250 euro, dat is 19,5 uur stofzuigen, dweilen, douchekanen poetsen, luiers verschonen en kleertjes strijken. En ik hou van werken. Maar de dagen zijn wel lang. En bijna al mijn huizen zijn ook nog eens buiten de stad. Berkel en Roderijs, Barendrecht, eh, Bergse Op woensdag en donderdag werk ik 14 uur schoonmaken en babysitten. Tijdens het schoonmaken denk ik aan de feestwinkel. Gisteravond heb ik een bedrijfsplan gemaild aan mijn zus. Nou ja, een opzetje. Zij is de ballonnenkoningin. Ken je dat? Hele poorten maakt ze van ballonnen. Voor bruidsparen en doopfeesten. Rood-paars tinten of juist blauw-groen. Wat de klant maar wil. En ik kan goed regelen en acquisitie doen. En de boekhouding, het geld, dat kan ik ook. En als het eenmaal loopt dan koop ik een scooter en dan ga ik langs al die feesten rijden om af te rekenen. Dit hier is maar tijdelijk. Deze week kan ik extra veel uren maken in Barendrecht. En dat is wel nodig ook omdat mijn moeder weer nieuwe medicijnen wil. Ze bestelt steeds weer andere, voor hoofdpijn, hoge bloeddruk. En het dringt niet tot haar door dat het leven hier duur is. En dat ik ook nog schulden moet afbetalen voor papa. Drie jaar lang ziekenhuis, dat is echt heel veel geld. Ik weet nog dat we met Julian op het picknickleed zaten, dat is nu vier jaar geleden. Bij het huis, met limonade en kommetjes rijst, ze lievelings eten. Julian wilde mee in het vliegtuig, maar we zeiden, je kan niet mee, je blijft nu bij oma. We zeiden, we moeten geld verdienen voor de operaties van opa, voor een veilig hek om het huis en voor jouw middelbare school. We hadden een kalender voor hem gekocht met vliegtuigen en een dikke veldstift om af te strepen. En nu zitten we hier op een tochtig kamertje in Rotterdam-Zuid. En jij denkt vast, 10.000 kilometer weg van je kind. Wie doet dat nou? Wie kan dat? Julian is nu een puber. En hij is langer dan ik. Langer dan Angelo. Al zijn wij echt een soort kabouters vergeleken bij jullie Nederlanders. Maar Julian is dus nu echt een kop groter dan ik... En op Skype zie ik gewoon zijn broek alweer te klein worden. Eind van dit jaar wil ik terug. Ik wilde vorig jaar al. Maar toen had ik nog niet genoeg geld. En nu ook nog lang niet. Maar vier jaar, het duurt gewoon te lang. Als was, ging mijn vader weg werken in Koeweit. Ik had toen van dat korte krullende haar, net zo geknipt als hij, want ik wilde op hem lijken. En op een avond aan tafel onder de lamp, boog hij zich naar me toe. Hij zei, tata, als ik weg ben, moet je goed luisteren naar je moeder. En, dat zei hij ook, je moet de aller allerbeste worden op school. En dan zal ik jou het lintje opspelden. Bij ons hebben we die traditie dat de beste leerlingen een lintje of een medaille krijgen. En dan mag hun vader of moeder dat opspelden. In onze kamer in de flat in Rotterdam-Zuid, op de plank naast de kledingkast, staat een ingelijste foto van Julian. Hij is nog maar vijf daar. En hij houdt zijn hoofd zo scheef. En hij kijkt heel verlegen in de camera. Met zijn kind zo omlaag. En Angelo plaagt hem altijd: van, Waar is je nek? Die foto dat is het laatste wat ik zie voor ik ga slapen. Ik zeg altijd wel trusten tegen hem. Wel trusten, Julia. En het is ook weer het eerste wat ik zie als ik wakker word. Voor Angelo is dat ook zo, want hij ligt in hetzelfde bed. Maar sinds hij in Nederland is, is hij echt veranderd. Als ik aan het skypen ben met Julian, dan zou je denken dat hij erbij blijft, maar dan loopt hij vaak weg. Of hij komt pas heel laat thuis en dan mist hij het skypen ook. Bijna elke nacht word ik om een uur of één, twee bakken van de voordeur. En dan hoor ik Angelo onze kamer binnensluipen. Dan doe ik of ik slaap. Dat hij dan zo stil doet, dat vind ik dan wel weer lief. Dan hoor ik weer even de oude Angelo. Oh, dit is nog niet droog. Niet wel. Vroeger gingen we als uitstapje vaak op de motor naar het strand. Dan ging ik achterop en Julian in het midden. Hij wilde altijd in het midden, tussen papa en mama in. En dan zong hij de hele rit kinderversjes. Ja, en ik mocht hem niet vasthouden, dus hield ik Angelo vast, zo om Julian heen. woonden we bij Angelo's zus, Cheryl die woont al 15 jaar in Haarlem met een Nederlandse man ze heeft nou net een Nederlands paspoort maar Cheryl heeft tegen ons gelogen ze deed net of wij hier ook legaal zouden worden en ik kon werken als oppas bij haar buren, maar ze regelde het zo dat die mensen haar betaalden in plaats van mij en ineens zag ik dat het helemaal mis was omdat dat we in de val zaten toen ben ik zelf werk gaan zoeken en een ander huis voor Angelo en mij. En toen konden we dus bij de Nigeriaan. En Cheryl was kwaad toen we weggingen. Ze zei, ik heb jullie hierheen gehaald en ik kan ook weer zorgen dat jullie terug moeten. Ja, als ik s'nachts een politie sirene hoor, dan ben ik altijd bang dat Cheryl ons heeft verraden. Dan houd ik mijn adem in. Zo. Tot ik geen sirene meer hoor. Oh, vieze pannen niet in afwasmachine, maar met schuursponsje. Ja, maar zijn er al schuursponsjes gekocht? Eh, uh, kijken. Uh. Nee, nog steeds niet. Nou, dan maar met de afwasborstel. Elke ochtend als ik mijn haar heb gewassen, dan veeg ik de spiegel droog en kijk naar mezelf en lach ik. Ik duw gewoon mijn gezicht in een lach, zo met mijn vingers in mijn mondhoeken. Dan word ik vanzelf vrolijk en dan heb ik een goede start. kennis van mij was opgepakt en moest terug. Toen ze was geland, moest ze op het vliegveld door een andere uitgang. Dus niet waar je familie ophaalt, maar door een deur voor speciale gevallen met beveiligers als een soort crimineel. Ja, dat is dus mijn ergste nachtmerrie. Ik kijk net op Julians rekening, via internetbankieren. Hij spaart goed, meer dan ik. Het maakt wel indruk dat zijn moeder de wc's doet. En dan zegt hij, mama, als jij weer hier bent, dan doe ik de wc voor jou. Mijn vader deed ook vies werk in Koeweit. We vonden hem heel dapper. Alleen toen bleek dat hij een andere vrouw had. In die tijd hoorde ik mijn moeder vaak huilen. En van mijn vader hoorden we niets meer. Vorige maand op een zaterdagavond maakte ik me zorgen omdat Angelo maar niet terugkwam uit de stad. Ik was net thuis van werken en ik had al gebeld waar hij bleef... Om drie uur hoorde ik hem. Hij stuikelde over de voordeurdrempel en strompelde naar onze kamer. En hij viel met kleren aan op bed in slaap. En er stond naar drank en rook en wiet. Ik legde zijn portemonnee in de kast op zijn plank links en zijn telefoon. En ik hoorde ineens een sms. En ik keek. Angela. En ik las het berichtje. Ik ook van jou. En ik dacht, ik weet wel wie dat is. Zij is nog van de middelbare school. En ik las gelijk alle berichtjes. En het ergste is nog dat hij ook foto's had van haar zoontje. Misschien is het beter als ik van hem ga scheiden. Zoals mijn vader me had opgedragen, was ik ijverig met huiswerk. Ik haalde de hoogste cijfers en ik mocht aan het eind van de middelbare school de afscheidstoespraak houden voor alle leerlingen. Ik was toen zestien. En ik wijde mijn speech aan mijn vader. Ik zei, ik wacht op de dag dat jij mijn lintjes en medailles zult zien. Dat je weet dat ik mijn belofte als jouw dochter ben nagekomen. Ik mis je. Waar je nu ook bent, ik draag deze onderscheidingen op aan jou. Vandaag is Julian niet op school, maar thuis bij mijn moeder. Hij heeft een kleine ingreep gehad: een zakaderbreuk had hij. Weken heeft hij met pijn gelopen omdat hij niet durfde te vertellen wat hij had. Op een gegeven moment zegt hij: Mam, ik ben nu een man, toch? Nou, bijna wel ja, zei ik. Dan kan je een mannenprobleem hebben, toch? En toen draaide hij weg van Skype en hoorde ik hem zijn neus snuiten. Hij stierf van de pijn en ik kon niks doen. En ik riep, kom nou weer voor het scherm, liefie. Laat me je zien. En ik dacht ook, waar is de vader van mijn zoon? Angelo zegt dat hij verder met me wil. Het was alleen maar op afstand geweest, een Facebook-relatie. Hij zegt, het komt allemaal door jou... omdat je altijd reinig bent en mij verwijten maakt. Ja, het is ook wel zo, ik ben niet makkelijk. Ik probeer nu geen commentaar te leveren op zijn luiheid... of wat hij allemaal niet doet, maar dat is wel moeilijk. Ik leerde hem kennen tijdens mijn studie houden of, nou ja, tijdens mijn bijbaantje in de Hamburger-tent... Ik had van altijd een wit shirt aan en een gekleurd hesje. In die tijd was nog nogal gevuld, zeg maar. En Angelo was juist heel dun. Hij zat vlakbij op school en kwam elke dag wachten tot ik klaar was met hamburgers bakken. We hadden allebei een grote moedervlek bij onze neus en hij zei dat we daarom bij elkaar hoorden. Hij bracht me elke dag naar huis en ik werd verliefd. En op een dag werd ik ontslagen en had ik geen geld meer om mijn studie te betalen. In die tijd had ik gedoe met mijn moeder en wilde ik niet bij haar aankloppen. En toen heeft Angelo alles voor mij betaald. Dus door hem heb ik mijn studie kunnen afmaken. Het is gewoon niet makkelijk om met hem te stoppen. Want ik hou van hem. Snap je? En als ik zeur en snauw over dat hij te weinig werkt... Ja, dan jaag ik hem weg. En ik wil geen gebroken gezien. Voor Julian. Ik wil niet dat de geschiedenis zich herhaalt. <kling> Toen ik 28 was, kwam mijn vader terug uit Kuwait. Ik haalde hem op van het vliegveld. Hij was broodmager en heel bleek. Gele tanden, schilvers op zijn huid. Ik stelde geen vragen... Hij besloot voor hem te zorgen. En dat duurde drie jaar. Angelo heeft zijn hele Facebook-account opgeheven. Geen contact meer met haar. En hij zegt dat ik er niet over moet praten. Dat hij anders bij me weggaat. Hij is gestopt met roken. En met gokken. Dat gokken deed hij om mij te ontvluchten, zegt hij. Nou, het is nu twee weken zo en we houden echt geld over. In dit tempo kan de feestwinkel volgend jaar kerst misschien wel draaien. En ik heb een partij ballonnen op het oog, een restpartij. Verrassing voor mijn zusje. Ons familieleven, ja, dat is Skype en Facebook. Als jullie een jarig is, dan hebben mijn moeder en mijn zus daar taart voor hem. En wij hier. En dan steken we allemaal tegelijk de kaarsjes aan. Met Skype, dat is nu traditie. Straks voor de vierde keer. Laatst wilde Julian een speciale nagelknipper kopen. Hij is namelijk niet alleen lang, maar ook dik geworden en kan niet meer bij zijn teennagels. Te veel frisdrank en te veel kommetjes rijst. Ik zeg, neem nou steeds een kwart minder en hou dat vol. En hij moet van mij op sport. Toen mijn vader weer terug was, werkte ik bij een callcenter. Maar de nierdialyses waren zo duur... dat ik moest lenen bij van die kredietbedrijfjes. Ik kon het niet bijhouden en, en toen kwamen er boetes. En toen mijn vader overleed, toen moest ik snel terugbetalen. Ja, en toen konden we naar Nederland, naar Sheryl... Afgelopen weekend heeft Angelo tulpen voor me gekocht. En we gingen joggen in het park bij de flat. Dat wou ik al heel lang. En daarna gingen we uit eten bij de Surinamer. Ik vond het wel stom, want hij keek steeds om zich heen in plaats van naar mij. Maar ik hield me in. Ik leer het wel. En hij spaart geld voor Julians orgellessen. Hij heeft een nieuw schoonmaakadres, waar hij ook de honden uitlaat. Nou, hopen dat hij het volhoudt. Zes maanden verder Angelo is weer gaan roken En gaan gokken Ik kreeg een telefoontje van Cheryl Dat Angelo een loser is Dat hij geld heeft geleend bij haar En dat ik moet komen betalen Maandenlang bleek hij te hebben geleend Ik heb niks tegen Angelo gezegd En ben gaan betalen Alles wat ik had S'nachts in bed deed ik of ik sliep Ik voelde Angelo in bed stappen En hoorde hem wakker liggen toen ik bijna in slaap was gevallen voelde ik zijn adem op mijn wang had hij zich naar me toegedraaid Ik hoorde hem slikken en nog een keer Toen hoorde ik hem fluisteren Vanaf nu ga ik voor je zorgen Hallo Mark en Simone Ik heb de overhemden gestreken. Hi Mark en Simon, I need the ironing. It took me waren. half an hour extra, because it was quite a lot. Also, the children's rooms were a bit messy. Next week I can clean the windows in the front. Please remove the furniture. Thanks, Maria.